Een bruggenhoofd in het oerwoud. Een hoorspelserie naar een historisch gegeven. Vanavond hoort u het zevende en laatste deel. Een bruggenhoofd behouden.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 En, en daar, daar zit een man in een boom. En daar nog een. Pas op! Daar komt een speer aan, Bukken! Daar komen de auka's aan, mensen! 10, 20, 30! Ze hebben speren. Kun jij bij je alarmbestel komen, eten? nee? Nee, niet schieten! Laten we ze weer toeven. Biti, Miti! Miti! Biti, biti, Wij komen als vrienden! Biti, budi, budi, budi.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 Hier, post Shamira. Ik roep Marilou maar eens op. Hier, post Shamira. Post Shamira. Roep op, post Arjuno. Roep op, post Arjuno. Over.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 Als je iets hoort, breng je hem op de hoogte, hè? Over. Natuurlijk. En ik hou de radio van nu af permanent bezet. Over en sluiten maar. Uh, hallo? Is hier niemand? We zitten hier, in de radiokamer. Oh, dokter Johnston. Wat is er aan de hand, Marge? De mannen hebben gisteren contact gehad met de Auka's...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 I'm not listening to the recording, but I'm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 De XL212 XL melde vondst van menselijk lichaam langs het strand van de Couraway op 83.16. Hier het helikopter FX414. FX414. Hebben lichaam ontdekt van een der zendelingen op 83.14 in de Rio Couraway. Zullen trachten zo dicht mogelijk bij het lichaam te landen.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 Onze vertrouwen is op u, o heer. Wij gaan ten strijde voor uw lof en heer. En als ook onze strijd gestreden is, rest ons de.